Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de explosie bij een Joodse school onacceptabel. Vannacht ging er bij de buitenmuur van de school een explosief af. Op sociale media gaat er een video rond waarop de klap te zien is en iemand op een scooter wegrijdt. Op de beelden is eenzelfde logo te zien dat ook werd gebruikt in de video van de brandstichting Gisteren bij een synagoge in Rotterdam. De politie onderzoekt de beelden. Halsema spreekt van een gerichte aanslag. Premier Jetten en justitieminister Van Wil veroordelen het incident ook. Naar de aardbeving bij het gasveld Eleveld in Drenthe zijn vier meldingen binnengekomen over schade. De verwachting is dat het aantal nog oploopt, zegt de commissie Mijnbouwschade. De beving met een kracht van 3,0 was vannacht ten zuidoosten van Assen. Problemen met het kraanwater in de IJmond zijn opgelost. Door een breuk in een waterleiding kwam bij tienduizenden inwoners vanochtend weinig of geen water uit de kraan. Er kwamen meldingen uit onder meer IJmuiden, Velzen en Heemskerk. Monteurs hebben de kapotte leiding deels afgesloten. Het water stroomt nu via andere leidingen naar de huizen. Dan het weer van het westen naar het oosten buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook komend op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Leeft de tijd van de leer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 U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Hey, you Father for her. Het boek hadeer. En met de kroon in zijn fluistert hij. Mazzel en brood. Ja, en dat was een opname uit 1964. Het was Rika Jansen met Amsterdam huilt. Daarvoor nou, hoorde u Sonny Jordaan. Daar samen met Willy Alberti... met In je ogen staat geschreven...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 Deep deep of that state En weet je weinig af van de Jordaan? Toch heb ik steeds mijn hart aan jou verloren. He, hij gaf de pap aan Maarten. De dokter was gebeld, stond met de deurknop in zijn hand. En Tante Shaan, die lag voor Pampus in de ledikant. De GGD, u kent dat wel, wat was dat gauw gegaan? En allemaal. Zo rond 700 jaar bestaan. Er is een Amsterdammer dood gegaan. Hij stond gewoon zijn pierenend te draaien. Hij zong het lied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 een vrouwtje blank een dikke traan en allemaal zo rond. 700 jaar bestaan. Er is een Amsterdammer doodgegaan. Hij liet zijn hondje plassen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 die hoek is leeg, daar in het stamcafeetje. Wie soms nog aan hem denkt, die is Tante Sjaan. Die mist hem iedere dag nog wel een beetje. Het pyramid gaat door de straat, eind is er niet meer bij.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 Duizend rode wensen jou heen.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 O Amsterdam, wat ben je mooi Met je grachten, je Jordaan en Rembrandtplein Wie jou ontmoet, vergeet je nooit En zou voor altijd bij je willen zijn O Amsterdam, wat ben je mooi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 On ons verloren en wil je nooit het nog meer vandaan op Amsterdam, wat ben je mooi met je grachten Jordaan en Rembrandtplein. die en Rembrandt plein, wie jou ontmoet, vergeet je nooit, en zou voor altijd bij je willen zijn. Amsterdam, wat ben je mooi. De torenklokken zeggen het je steeds. Oh Amsterdam, joh Amsterdam. Ik blijf bij jou, zolang ik leef. Oh Amsterdam, joh Amsterdam. Ik blijf bij jou, zolang ik leef.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 In zijn broers werd nooit aandacht geschonken. Zijn moeder die stierf reeds als kind. En zijn vader was werkloos en elke dag dronken. Omdat hij werkeloos was en aan een opbliant. Vaak hadden ze samen slechts één droog stuk brood: en schamel en samen een karen. Dat was geen waarde. Nee, want iedereen zei in de buurt, nee, dus klepen. Wanneer hij de kans kreeg, meteen in zijn reet. Zo werd er gerold en ze werden verguist. Toch bleven ze samen. Kijk, de buurt wist al gauw hoe het zat. Dus een steen door de ruimte En ik kiet dat zie Een, een pakje met stront. En een lijk van een rat. Toen bleven ze trots en ze hielden zich groot. Als mensen op straat bleefden.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 Moeder zegt wat een gedonder, had je dat thuis niet kunnen doen. Meester vader, ik moet stappen want mijn uitlaat geeft de geest. Ga de morgen naar de dokterij, nou door de vierde feest. Kocht de auto uit de bocht. Toen de dokter was gekomen, heeft hij uren lang gezocht. Naar het hoofd genomen. Willem zoekt maar niet zijn aan de Want hij heeft die kop niet nodig. Ik vandaag.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 Ja, wist ik veel, nu ja. hè? Volgende morgen loop ik in de Leidse straat, hoor ik achter me zeggen, daar gaat die viezerik. <hieriging van een paar> <middels> Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad in ons land.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 U luistert naar Zandvoerder Zandvoort. Uit Zandvoort. Is dat, is dat bekend in onze ten? Is dat bekend in onze ten? En er is nog toe. doop, doop, doop, Om de hoek te koop bij een formalen Gerard legt zijn handen op haar hoofd. Mijn broeder Frans kijkt in de ogen met zijn diepste mededogen. En het vuur van haar religie is gedoofd. Hey, broeder, zal ik u eens even lekker redden? Morgenochtend is mijn lichaam niet